Okay. Uh -huh. Uh -huh. Hey, flex. Voor jou. Voor jou. Oké, okay. oké. Okay. Zie, lekker dangers in de club, en ze zijn er klaar voor, srutje Bill. Laat me zien waar je vandaan komt. Ben je down met mijn me, klik? Dan bouw je hem op die spit. Wat zo is hoe het gaat, wat ik party die Zie, lekker tang in de club, en ze zijn er klaar voor, srutje Bill. Laat me zien waar je vandaan komt. Ben je down met mijn me, klik? Dan bouw je hem op die split. Wat zo is hoe het gaat, wat ik party die Gek, ik wil je leren kennen. Je ziet er lekker uit. Dat chikas, moet ik verwennen. Kom niet met je, gaat niet met de burger mee. Ik zie je elke week in de club. Dus zeg geen nee. Hè? het hoeft niet eens om liefde te gaan. Want we kunnen ook gewoon space bra Doe wat je doet, wat je doet, het zo lekker, mama. Shake met je bril. Maar man een gekke mama. Ik noem maar geen hoop, maar een hardwerkende bitch. Wat overal was een kop, wordt een man of tachtig gekrikt. Schatje, jij bent mooi. Voor de man echt lekker. Oh, bitch, oh, maar doe bitch. je bij. Kwam. Oeps, daar je je werk. zo oh. Zie lekker zangers in de club, en ze zijn er klaar voor. Schut je pil. laat me zien waar je vandaan komt. Ben je down met mijn klik. Dan bouw je hem op die spit. Wat sowieso het gaat, wat ik party die in. lekker zangers in de club, en ze zijn er klaar voor. Schut je pil. laat me zien waar je vandaan komt. Ben je down met mijn klik. Dan bouw je hem op die spit. Wat sowieso het gaat, wat ik party hock in. Hola, girl. Party fiesta en burgers in de tent dus wij gaan oud vanavond slagroom wordt gespotten op edele ledermaten dus je weet wat daarna komt hij wordt zwaar gekant en je weet waar wij komen dan is het altijd lijp en wanneer we sporen hebben dan doet het je pijn om te zien hoe we met al die tangers erbij wat er in de kleedkamer gebeurt blijft bij mij wat ik wil kan vertellen is dat het zwaar aan toe gaat dus we staan al lang te wachten lang voordat de show start. je weet als we komen komen we taan toe hard en je weet bitch je gaat zeggen aan me ha ha ha ha, ha. Ha! <laughs>